In Noorwegen zijn de stemlokalen open voor de parlementsverkiezingen. In de peilingen ligt de regering van premier Stoltenberg achter bij een mogelijk centrumrechtse coalitie van conservatieve en de populistische vooruitgangspartij. Het zijn de eerste verkiezingen in Noorwegen sinds het land werd opgeschrikt door de terreuraanslagen van Anders Breivik twee jaar geleden. 33 overlevenden van de massamoord op het eilandje Utøya zijn verkiesbaar voor een parlementszetel. Rechters moeten zelf onderzoek kunnen doen in asielzaken en niet alleen maar moeten afgaan op de conclusies van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dat staat in een wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Schouw van D66. Nu mogen rechters in asielzaken niet aan waarheidsvinding doen. De asielprocedures worden inhoudelijk uitgevoerd door de IND en de rechter mag alleen kijken of de juiste procedures zijn gevolgd. In het voorstel van Schouw kunnen rechters, als ze daar aanleiding voor zien, wel oordelen over de inhoud van de asielaanvraag. De financiële topman van KPN, Erik Hageman, stapt per direct op. Volgens het telecombedrijf heeft zijn vertrek niets te maken met de poging van het Mexicaanse America Mobile om KPN over te nemen. Hageman zou opstappen vanwege redenen in de persoonlijke sfeer. Hij was nog maar anderhalf jaar financieel topman bij KPN. Het is nog niet duidelijk wie Hageman opvolgt. In de Roemeense hoofdstad Boekarest hebben zo'n 15.000 mensen gedemonstreerd tegen een goudwinningsproject bij de stad Klutsch. De betogers zijn bang voor een milieuramp omdat bij de goudwinning onder meer het giftige cyanide wordt gebruikt. Volgens de autoriteit is de mijnbouw juist goed voor het land omdat er veel banen worden gecreëerd. Het weer verspreid over het land vallen wat buien, mogelijk met onweer. Maar er zijn ook perioden met zon. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen veel bewolking en flinke buien met kans op onweer en veel regen. Ook dan wordt het hoger, 17 graden. Dit was het. Dit is John van de ANWB. Er staan nog files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Bij knoop het Amstel 3 kilometer. En vanuit Amsterdam naar Utrecht bij Maarse 3 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen oost zaan Werven en Hemhavens 3 kilometer. En na een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij harlingsveld Giesendam nog 5 kilometer. Maar de rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeers.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 Hier is Joe Farnham. Op de Zalvoortse radio, de Rock de Kespa. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. En wij zijn toch stinkend jaloers op uh, radiocollega Willem van van radio radiocollega, Race Collega, zo moet ik het zeggen. Want uh, de British GT die is uh, inmiddels uh, verstart gegaan op circuit Bar Zalvoort. Met oh, zo mooi en zo vele mooie auto's, uh, Willem. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, heel veel uh, mooie auto's. Ik heb de merk allemaal al genoemd. Er de zijn auto's uh, die zien er anders uit uh, dan uh, het Joomse begonnen. Laat ik daar uh, voor 60 mee uh, beginnen. Ja, een van de eerste uh, die eraf ging uh, was op de hunzer eigenlijk. Hij maakte een mooie 360. -de. Dat was. Uh, Ashburn en die rijdt in een Porsche en die rijdt niet in de minste Porsche die rijdt in een Porsche die zich al als uh, tweede geval is Nou voor uh, Ik was op de crypt, ik zag die Ashburn. ik denk uh, dat kan ook degene enige zijn die hem naar de tweede plaats gereden heeft maar hij rijdt samen met Nick Tandy Nick Tandy, een uh, uh, door de Wolf verwerkt uh, autocoureur actief in Porsche Carrera Cup uh, Le Mans, noem maar op uh, die had hem inderdaad op uh, de tweede plaats Nou die uh, Teamgenoot van hem kwam een beetje in het nauw op de uh, hun rug uh, spinden en over en uit voor uh, die race. Nu zitten we achter de safety car en dat uh, ja, meestal is dat ook een uh, gevolg uh, van een incident op de baan en het was nogal een uh, heftig incident. Eerder deze uh, middag hadden we het over uh, deze uh, jongeman.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 Dat je doorgaat uh, richting de pedal. Dus kun je nagaan dat je bij je uh, opkomen van het stuk uh, de fout ingaat en je eindigt daar, dat er flink uh, wat uh, schade Aan uh, bij Paul is zelf uh, zo meevallen, uh, neem ik aan, want hij is wel bij het uh, medische uh, centrum gebracht. Maar ik geloof dat er nog wel een uh, lach vanaf kan uh, bij deze uh, jongen. De auto is nog niet uh, ik ben mee bezig en dat dat we nu achter de safety car nog steeds rijden met van de leiding lh En daarachter op de tweede plaats is het. en dan hebben we het eerste Porsche, tweede en 4. En we Ferrari en vierde in nou, ja, laten we hopen dat de spoor snel weer voor start gaat... en dat we verder gaan uh, met deze mooie auto's met uh, heel veel actie op de baan. Oké, okay, dankjewel Willem voor dit moment. En we proberen straks nog uh, één keer bij je terug te komen. Want het is een spannende race en die willen we bl uiteraard blijven volgen bij CFM. Maar eerst door met de muziek. Hier is Ultra Fox.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 met dit ras en er veel tijd uh, in wil steken om deze honden te geven wat ze nodig hebben. Bent u die persoon? Kom dan snel eens langs om met ze kennis te maken. Ze verblijven momenteel in het dierentehuis Kermeland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot met zaterdag van 11 tot 4. En telefonisch is bereik op 571 3888, 571 3888. Of kijk anders even op internet www.dierentehuiskermeland.nl Gun, gun Kuni en Kami een thuis. Tot zover de dieren van de week bij zo dadelijk schakelen we nog een keer over naar het Cicwypark Standorts naar Willem van Denzen. En hebben we natuurlijk het gedicht van de week voor je in petto. Dus lekker blijven luisteren naar de Sanvoortse radio. Met nu een van mijn favoriete singles van Doe maar. Hier is Doris D. Ik ken een hele tentje. Daar speelt een prima beentje. the shirts and tell me your plans. TFM Race Radio Pit report. Ja, we gaan eens even live kijken of we contact kunnen krijgen met Park Alvoort met Willem van Deens. ja, die is daar uh, aanwezig tijdens de Trophy of the Junes. Die trouwens morgen ook de hele dag op CFM TV te volgen zijn. Kanaal 40, uh, digitaal en analoog uh, kanaal 45. De British GT. Nou, joh, hoort het al, hè? He. Ja, die krijgt even geen uh, verbinding. Uh, FNG, uh, FNG, wat zeggen ze nou allemaal? Het is een hartstikke druk op het circuit. Hmm, ze krijgen even ja. geen verbinding, maar ik blijf het proberen. Geen, geen verbinding, nou ja. We hebben zo dadelijk het uh, gedicht van de week, anders... We moeten we dat maar even overslaan, he. voor de rest. Toch? Nou, ik blijf het proberen. Dus oh, blijf het even proberen. Ik gooi u weer van de knop af. Ja. Gaan we nog een keer. Dus morgen de hele dag live te volgen op CFM TV. Alle races van de Trophy of the Juice. Ook de race die vandaag gaan is, dan wel weer een nieuw versie natuurlijk, van de hoofdmoot van vandaag, die om 4 uur gestart is. We hebben het over de British GT op het Park Zandvoort. We gaan het nog één keer proberen. Contact te leggen met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 Oh, yeah. Here is there Hall oh and John oh, oh, oh. and Education. Oh. deze aflevering van Zandvoort uh, op zaterdag. Wij hebben het weer met heel veel plezier gemaakt de afgelopen drie uur uh, radio. En dat gaan we morgen gewoon weer doen, hè? Morgen gaan we gewoon weer verder. Just said nothing. I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run. Finding out.